Dit is een Tjepke met het NOS Journaal. Spelers van het Nederlands Elftal meer super... teleurgesteld op het vertrek van Bert van Marwijk. De bondscoach is per direct opgestapt. Hij heeft zijn ontslag ingediend bij de KNVB na het voor Oranje teleurstellend verlopen EK. Van Marwijk zegt dat hij hevig getwijfeld heeft, maar dat hij toch moest besluiten om deze stap te nemen. Spanje staat weer in de finale van het EK voetbal. In Donetsk wonnen de Spanjaarden van Portugal met 4-2 na strafschoppen. De Spanjaarden stonden vier jaar geleden ook al in de finale van het EK. Toen wonnen ze van Duitsland. Dit EK kan dezelfde finale krijgen want Duitsland speelt vandaag de halve finale tegen Italië.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 Volgende week komt de Airbus waarschijnlijk met mededelingen over de plannen om uit te breiden. Het weer. Eerst vrij veel bewolking, maar in de middag is er steeds meer zon. Het wordt zomers warm. De maximaal loopt uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Later in de middag en in de avond trekken vanuit het zuidwesten regen- en het land in. Dit was het in de Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de a 10 de ring Amsterdam-West richting Den Haag voor de Koenden 02 2 kilometer. Tot zo over de verkeers.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 Zoveel cerco non lo so, ma so che adesso Ik tutto ciò che trovo io en camminare lungo le argini, e di Ik certezza er een zinnetje Anche se qualche volta so di esagerare dat ik te veel ben. Als ik terugkijk, zie ik dat ik niet meer kan. Als ik terugkijk, zie ik dat ik niet meer kan. Als ik terugkijk, posso bacerare.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 to mm -hmm. that you I got the day. Stroke On the show. A a We cannot, we cannot allow That reason must be mine We must, I must show them now We don't need to lie Haven't, haven't a doubt That fear and are in the right If you don't look out Are you so far the, right. the heroes, the heroes return And the royalty attend While the angels learn The engine the land, to That's like pain. To That's the city engine land, the city engine land. The, the, the, the heroes and return one, and, the right right and royalty a royalty of the engine land.